Uur met het NOS Schoolleiders gaan vanaf half september actie voeren... voor meer salaris en minder werkdruk. De aftraf is op 12 september. De Algemene Vereniging Schoolleiders wilde dat die dag... op alle basisscholen het brandalarm afgaat voor een ontruimingsoefening. De vereniging klaagt dat ze na de onderwijstakingen... er veel minder loon bij hebben gekregen dan de leraren. Die kregen er gemiddeld 8,5 procent bij... en een bonus van bijna een half maand salaris. Schoolleiders gingen er 2,5 procent op vooruit zonder bonus...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 Uit onderzoek van de NOS blijkt dat van de beloftes om meer modellen met een grotere mate aan te nemen weinig terechtkomt. In 2016 sloten modellenbureaus en tijdschriften een convenant waarin staat dat de gezondheid altijd voorop staat. In de praktijk blijkt dat nog veel modellen zich gedwongen voelen af te vallen en ongezond dun zijn. Amsterdam heeft besloten dat het stadionplein niet wordt omgedoopt tot Johan Cruijffplein. Het stadsbestuur zoekt een nieuwe plek om Cruijff te eren. Omwonenden maakten bezwaar tegen de naamsverandering. Ze vinden dat Cruijff beter op een andere plek in de stad kan worden geëerd. In Annapalona in Noord-Holland zijn drie doden gevallen bij een auto-ongeluk. Het zijn twee jongens van 16 en een jongen van 15, alle drie uit Annapallona. Een man van 20 uit de Oude Sluis en een meisje van 17, ook uit Annapallona, raakte gewond... De auto waarin de vijf zaten botst op een T-splitsing tegen een lantaarnpaal. Het weer, veel zonnen op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten meer bewolking en kans op een lokaal buitje. Er staat weinig wind en het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgen droog en zonnig na zomerweer. Het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de Hacht van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 Luisteren naar Devalicious met Zondvoort heeft het welkom op zaterdag 1 september 2018 alweer. Het is weer voorbij de goede zomer. Bij goedemorgen Zondvoort en wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag doen een aantal onderwerpen en we gaan natuurlijk eerst eventjes bekendmaken wie dit gaan doen. Naast mij zit Ben Zonneveld. Ben. Goedemorgen Cor. Ja, goedemorgen. We hebben een, uh, weer een leuk overview. Uh, we hebben een maandelijkse gesprek met pluspunt en Hella uh, Wanders is daarvoor in de meer aangeschoven. Um, Daarna gaan we een gesprek houden met Marlene Scherps, want die gaat uh, een nieuwe stem zoeken voor de nieuwe band Walking the She. Dan hebben we een interview met Madeleine Spaan en Hildebrand Muizelaar, de secretaris en de penningmeester van het Innovatiefonds, en die gaan even vertellen wat de stand van zaken is. Ben, wat gaan we ja, in twee uur doen? Uh, gaan wij boodschappjes doen en uh, luisteren naar het nieuws. En dan hebben wij een soort afscheidsgesprek met de scheidende gemeentesecretaris Ankie Griekspoor. Want ja. die gaat naar Kampen. Oh jee, Kampen waar de koe aan de toren hangt. Ja, <lacht> ja precies. En nou, daarna hebben we een heel lang gesprek met uh, de duinwachter. En we zijn benieuwd wat hij weer meeneemt aan uh, botjes, geweien en andere uh, dingen die hij vindt in het bos. Ja, de techniek wordt vandaag gedaan door Jacques Jozef Duinmaier. en de redactie is gedaan door Ger van Kuik en de eindredactie door Gerry Rutte die ook de koffie doet samen met Ger van Kuik en de presentatie wordt natuurlijk gedaan door Ben Zonneveld en Cord Ja, Hella, goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Alles goed? Ja. En pluspunt ook alles goed? Ja, dat bloeit natuurlijk. Dat bloeit dat nog? De, ja. Dat is nu zeker met de blauwe trim erbij. Ja, dat is een uh, flinke uitbreiding. Ja, he? ja, supergoed. Gaat Heb lekker. Heb je daar? Uh, het is niet echt gesplitst, hè? want dus de uh, hoop activiteiten zijn wel hetzelfde, maar worden ook op twee locaties gedaan. Ja, het is wel, het is wel een ander wijksteunpunt, ja. maar het valt wel allemaal onder één parapluetje. Nu. Nee. Ja. Uh, hoe, hoe lang is die daar nou? Hoe, een maand of. Ik weet het niet precies. Nou, dus hij is dit jaar geopend. Het wordt in ieder geval daar ook steeds drukker. Ja. Nu we het toch over de Blauwe ja. Trim hebben, want uh, Hans Ruurda, de vrijwilligerscoördinator van de Blauwe Trim, die had mij nog even gebeld en die zei. Wij zoeken nog steeds ja, vrijwilligers. Die kant wilde ik ook nog wel een beetje ja, nou Ja, maar voor de receptie in de Blauwe trim is het echt heel gezellig natuurlijk... om daar een dagdeel of een dag, twee dagdelen... om daar vrijwilligerswerk te doen uh, bij, de, bij de receptie. En het rijlen en zeilen. Er zit natuurlijk de bibliotheek, de school. Het is een heel veelzijdige uh, Maar wat uh, houdt werkplek. dat in? Als je dan, uh, stel dat er nu mensen luisteren die denken van... nou, bij de receptie dat wil ik wel ja. doen. Wat, wat houdt dat in? Nou, dan, gaat dan raad ik doen? mensen aan om even te kijken op www.vip-zandvoort.nl en dan, uh, dat, is, dat, is de, daar, dat is een website waar vrijwilligerswerk op staat. En daar, uh, ik zoek vrijwilligerswerk en dan bij de blauwe tram aanklikken. En dan krijg je de vacature op de site helemaal te lezen. En je kan ook gewoon even een afspraak maken met de blauwe tram, met Hans Ruurda. En dan uh, gewoon even een gesprekje. En dan, dan, dan wordt je persoonlijk verteld wat het inhoudt. En dan word je vanzelf enthousiast. Dat, uh, dat weet ik zeker. Als je daar naar binnen loopt, wil ik was uh, van de week even in de, de blauwe tram. Ik moest even naar het loket. Uh, welke receptie bedoel je dan? Je loopt Le binnen bij rechts. de blauwe maar ja, Rechts, gelijk rechts. rechts. Er zit toch zo'n uh, ja, ja, café. Ja, ja. Nee, daar, eigenlijk het is iets achter het barretje café, oh, okay. iets, iets verder, een klein stukje verder. Ja, ja, ja. Zit rechts zit een... Uh, en daar, daar zijn ze uh, met vrijwilligers echt een hele leuke uh, uh, receptie aan het opbouwen. Oh, okay. ja, je bent, Superleuk. Is zit in de bibliotheek. Nee, niet oh, in de bibliotheek, voorbij. in de gang. Ja, de bibliotheek zit ook in dat pand. Maar het is ja. als je eigenlijk binnenkomt, de deur is nu veranderd. Hè. Het is een draaideur, ja. dus het is sowieso leuk voor iedereen om gewoon. eens een keertje in de buurt bent, lopen even binnen. Kijk, ja, kom er is af en toe. Echt maar... ontzettend gezellig. En, uh, ik de laatste maanden niet zo, want het is iets je kan anders. altijd. En ja. kijk even op www.vipzandvoort. En wat het zijn de openingszijden van de Blauteren? Ja, dat weet ik. Ik zit hier voor pluspunt. En nou daar moet je niet te veel de diepte in gaan. Uh. Ja, ik wou het toch wel even die kant op. Nee. Ik denk, ik kijk je toch ergens in de hoekie. Ja, dat. Uh... Dat weet uh, ik van je. Voor, uh, voor de blauwe tram kunnen de mensen gewoon kijken. Op vip.nl Ja, loop daar, gewoon even binnen. En, binnen. en uh, Volgens mij zit heel veel open. En vraag naar Hans daar. En dan word je en zelf je... enthousiast voor een leuke vrijwilligersbaan bij de receptie met leuke collega's. Het is echt uh, supergezellig. Live-uitzending op locatie. Nou, moet je zeker. Daar kunnen we op... het zeker nog eens een keer over hebben. Ja. Uh, goed. Maar goed, pluspunt. pluspunt. Had weer een uh, extra krant bij de krant. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem hier voor me liggen. Ja, ik ja. zie ook allemaal groene strepen staan. Dus dat zijn ja, nou, wel de leuk ja, ja, precies. Nou ja, sommige dingen vind ik gewoon echt leuk om over te hebben. We hebben natuurlijk een activiteitenkrant Waarom? losgedaan in de Stanfordse Courant. Dus die kun je er ook uithalen, kan je bewaren, kan je hem nog eens teruglezen als je hem als je kun je altijd bellen naar, Plus, naar de receptie. Of je haalt er een op of we sturen hem toe. Je kan hem even ophalen in uh, Noord. Ja, ja. ja, hij ligt. We hebben hem ook los. Dus mocht je hem gemist hebben in de Zandvoortse Courant. En, uh, die week is de krant... Uh, hij in de... staat je, je in Noord. Niet, niet in het centrum dan. Met de blauwe nee, trein. Ja hoor, daar kun je uh, ze ook ophalen. Hij halen. ligt ook in Noord, en, maar hij ligt ook hier. Uh, daar kun je ze ook ophalen, absoluut. Okay. Het is een, uh, een, een flinke krant... Met ja. verschillende onderdelen erin. Ja, leuk hè? En hij is dus echt gesorteerd in, uh, ja. in, in hoe jullie dat willen, willen structureren. Ja, dat vond ja, ik wel mooi. En de blauwe tram zie je ook, dat het heeft ook alweer een hele pagina. De, nou ja, ja. Zo, zo kan je dus zien wat, wat er allemaal gebeurt in het dorp. En wat je allemaal kan gaan doen aan activiteiten, Er gebeurt heel veel. Ja, zeker, zeker. Uh, deze zo... maand? Nou, wat leuk is om te noemen, vind ik zelf, is, is dat uh, Senior Web heeft echt. Um, uh, een, uh, een, een cursus nu over iPhone en Android, over je smartphone. Hè? Je, ja, we weten allemaal zelf dat die, die, die, die telefoons zijn echt minicomputers zijn geworden. Iedereen doet alles op zijn telefoon. Zoals ik heb er af en toe problemen mee. Nou, ik ook. <laughs> Mijn kinderen vinden mij echt. Ja, ik ook niet voor een keer met zo'n dik bellen. Nee, maar jonge mensen lachen echt hoe wij met die dingen omgaan. Dat is waar. Maar, maar goed, je... Kan, je, kan je niet gewoon als ouder, hè, want ik kom nog even terug op die cursus, mm -hmm. uh, uh, ook gewoon zeggen van ja, ik vind het allemaal wel goed. Tuurlijk kan dat. Maar als ben je wel iets ouder en je zegt, goh, ik heb wel zo'n smartphone en ik haal niet de mogelijkheden eruit die eruit kunnen halen. En je wil dat, dan kun je op cursus. Ja, is, je kan natuurlijk uh... ook het laagje neerleggen, maar stel dat je dat wil, dat je zegt, nou ik ben uh, 60, hè, voor die laatste 20, 30 jaar wil ik nog wel ik nog uh, even... die mobiel ja. nog wel wat beter leren kennen. Ik kom dan, daarop, dan is SeniorWeb een... met heel veel geduld leggen ze precies uit, wat je er nou ja. uit kan halen uit zo'n smartphone. Maar er was toch al een cursus uh, uh, iPhone en iPad. iPad. iPad. Dit is echt ook, dit is echt voor de Android een aparte cursus ja, en okay. voor de iPhone. Die, die is weer anders dan de iPhone. Ja, ja. vraag systeem. me niet precies, maar het zijn uh, erg enthousiaste Onderapein. vrijwilligers die met ja. veel geduld kunnen ze je uitleggen van, van hè, want er zijn, ja, ja. met WhatsApp sommige mensen worstelen ook wel met dat WhatsApp en hoe stuur ik nou foto's in die WhatsApp ja. en hoe doe ik dat nou makkelijk en, en hoe sla ik dat nou op of misschien ook wel, hoe, hoe kan ik nou mijn mail op die telefoon krijgen of wat dan ook. Nou, dan, dan kun je je opgeven. 11 september is de iPhone-cursus en 16 oktober de Android. Senior Web. Smartphone Senior Web zijn vrijwilligers die dat echt met veel geduld doen. Nou, en dan hebben we natuurlijk weer. Ja, Elk jaar de bridgecursussen. Ja. Dat wil ik toch even noemen. Want het is toch echt wel leuk om te leren bridgeen. Als je wat ouder wordt. Je hersenen kraken ervan. <lacht> en je blijft toch. Een... Het is gezellig. Je, speelt... je hoeft niet met een partner op te geven. Dus je kan ook alleen opgeven. En dan kijk je of voor op die cursus. Uh, misschien wel een partner. Uh... Ja, ik ken heel veel kaarspelletjes, maar bridgeen kan ik niet. Nee. Nou, goed. nou hier is je kans. Weet. Ik heb ook helemaal geen tijd. Ja, ja, het is wel super gezellig. En uh, Gert-Jan van Amsterdam geeft de cursus. En uh, die is ook. Daarna kun je je ook naar de bridge vereniging. Nou, het is natuurlijk super, ja, het is een ja, goede... Heb je net als met uh, bridge, heb je daar een soort uh, basiscertificaat voor nodig... ...als je in de vereniging wil gaan bridgen? Nee, nee, dat heb je niet. Maar het is natuurlijk wel, het is een moeilijk spel. Dus een cursus, als je het niet kent, is een cursus wel, uh, wel noodzakelijk. En dit is dan een beginnerscursus. En hierop volgt dan ook nog in januari de vervolgcursus, bridge vervolg. En als je het dan leuk vindt, dan kun je natuurlijk uh, naar de bridge vereniging. Maar alleen spelen is dus ook mogelijk. Nee, je speelt altijd met een partner. Maar je kan alleen op de cursus komen. Maar je, in de vereniging of op de cursus. Je speelt altijd. Het, je speelt op, Bridges is ja, altijd okay. met een partner. Ja, ik ben er niks van. Nou. En het is wel echt een hoofd hard handenspel je, je hersenen blijven wel echt. Uh, ik ken het ook niet. Maar ik weet van uh, gaan we mensen het, die het is, spelen. Dat gaan het... wij een keer met de <laughs> gaan we samen? Nou, Als jullie oh, nou op God. de cursus gaan. Dan kunnen we daarbij bijschrijven in de vereniging. Ja, Bridges is een vooropgezet spel. Waar je ontzettend goed moet opletten. Wat je in je handen hebt. En wat ja, iemand anders in zijn handen hebt. Ja, ja, daar kom je leuk. alleen maar achter omdat er, er wordt geboden. Dus jij biedt iets, iets uh, zoveel punten. Hmm. Nou, daar, daar komt wat uit. En, en, en uiteindelijk... volgens mij is het ook super gezellig. En daar wordt altijd rijkelijk gekletst. en uh, Naar de, Ja, het is, volgens mij is het ook wel echt een heel sociaal spel. Ja, heel en leuk. ook dat je een beetje actief blijft. Nou, 24 september begint de Brits Beginnerscursus. En het zijn twaalf uh, lessen. Het is tot 10 december. En het is van half acht tot half tien. Mooie tijd. En uh, ja, volgens mij uh, uh, ben je geïnteresseerd om het te leren, je hoeft dus niet met een partner te komen. Je kan op de cursus alleen komen. En uh, ja, dat wou ik toch ook nog ja, even tuurlijk. doen. Want het is toch wel echt een goede sport om een beetje actief te blijven in je bovenkamer. Ja, we ja, hebben ook al de. Nou ja, verder hebben jullie natuurlijk gewoon, ja, alle de, de digitale activiteiten staan weer in de krant. Wil je, het, uh, wil je een krant uh, hebben, bel de receptie. Ja, nou... Uh, Super leuk. De, de meeste die hebben dat ding gewoon in huis, uh, ja. om, want hij zat bij de krant. Ja. En uh, je kan eruit halen wat je wil, dus voor, voor elk wat wils. Leuk, en wat ook nieuw is, wat ook wel leuk is om even nog over te hebben specifiek, is dat we een nieuwe Nederlandse cursus hebben, en die heet Hoe was het ook alweer, onder leiding van Joke Baijs. En dat is eigenlijk Nederland, nee, nee, nee. Nederlandse les voor, voor, voor Nederlanders die... Uh, die gewoon wat moeite hebben met uh, hoe, ja, hoe was het ook alweer? Die spellingsregels of die zeggen goh, ik lees toch niet zo vloeiend voor aan mijn kleinkinderen uh, dan dat ik zou willen. Of uh, ik heb toch nog wat meer moeite, want die taal is natuurlijk best moeilijk. Zeker uh, voor misschien als je wat ouder bent. Ik uh, vind het groene boekje handig, maar ik ben het er nog steeds niet mee eens met die tussen-en. Oh, ja, ah, ah, daar, nou, daar, daar is ah, geen ah, cursus ah, voor. Je... kattenpak is het bij mij, niet ja, maar het ja, is... dus Ik heb het is van de week uitgelegd op de televisie waarom en hoe dat zo is. En dat is een aardig filmpje. Dat is dan typisch iets voor jou. Want het gaat over bijvoorbeeld katten. Dat, uh, dat is een persoon. Dus kan het nooit katten zijn, in meervoud. Moet het katten zijn. Maar, nou goed, ja, goed, dat, uh, maar goed, als het je logisch wordt, sommige dingen... Hè, jij legt uitleggen. nu bijvoorbeeld heel logisch waarom die N ertussen ja. zit. Uh, maar zo heb je natuurlijk in de basis ook heel veel dingen. Dit, als het even iemand het heel simpel en logisch uitlegt... blijft het weer hangen. Of hè, je wist het wel vroeger, maar het is een beetje weggezakt. Hoe was het ook alweer Nederlandse les... voor mensen die Nederlands wel goed spreken... maar uh, grammaticaal of, of qua lezen... wat een tempo willen verhogen. Of, ja, maar, ja, maar mijn wat probleem willen leren spellen. Ik weet wel hoe het vroeger was... maar het is in de tussentijd veranderd. Ja, maar jij hoeft ook niet op cursus, denk ik. Ja, dat vind ik wel, want je moet mee veranderen. Ja met uh, spellingregels. Ja, tuurlijk. Maar dat ook met modern. Facebook. Bijvoorbeeld, stel je wil willen af en toe eens wat op Facebook zetten, maar je, ja, je zegt, goh, ik maak toch wel nog wat spellingsfouten. Ja. Ik ben zelfs ook niet zo'n kei in spelling. Ik moet ook alles laten nalezen. Zo die mooie rode cijfers je op je ja, ja, ja, ja. Maar goed, en, Joke Buis. Uh, uh, Joke geeft dat in met met vrijwilligers, echt uh, ook ook uh, ja, in kleine duo groepjes. Hoe was het ook alweer Nederlandse les... voor mensen die het allemaal weer op willen halen? Of die zeggen, ja, ik lees niet zo snel. Of Noem. ik heb toch wat moeite met die Nederlandse nou. taal. En ik wil dat graag. Uh, uh, nou ja, uh, we gaan starten met genoeg aan, aanmeldingen. Dus, Gaat dus, dat uh, in pluspunt gebeuren of in de duinen? Ja, in pluspunt. Want Joke en, die struint ook door de duinen. Joke struint ook nog steeds. Ja, Heel wel. fanatiek door de duinen. Dat is ook ontzettend leuk. Ja. Uh, het is elke dinsdag van 10 tot 11. Kun je opgeven struinen. of uh, denderen door de duinen met joken. Maar dan... belangrijk is uh, uitleggen. hoe was het ook alweer? Nederlandse taal. en uh, alles wat erop ja, is. Ja, en je krijgt ook leerboekjes. Want het is een samenwerking. een beetje met de bibliotheek. De bibliotheek. Uh, is ook bereid. om vrijwilligers. daar wat extra ondersteuning in te bieden. En uh, er zijn echt leerboekjes. Het is echt, echt voor mensen. Die, die zeggen. goh, ik wil dat gewoon eens ophalen. Ik heb er eigenlijk nooit tijd voor gehad. of ik heb het nooit. Uh, bewust gedaan. Als je iemand ook kent die moeite heeft met spellen, attendeer hem erop. Hoe was het ook alweer? Hoe was het ook alweer? Ja, ik moet uh, inderdaad uh, zeggen dat jullie cursusaanbod aanzienlijk uh, groter geworden is. Ik ken natuurlijk uh, het stekje vanaf het uh, begin en uh -huh. de ontwikkeling tot het centrum wat het nu is. Um, dat heeft natuurlijk allemaal te maken ook met, uh, met subsidies en zo die gegeven worden. Maar ik kan me nog herinneren dat er vroeger, uh, ja, werd er een cursus calligrafie en uh, schilderen voor beginners gegeven en dat was het dan. Maar als ik dat nu de krant zie, dan is dat ja. een, een aanzienlijke uitbreiding van het uh, activiteitenpakket. Nou ja, we proberen ook erg aan te sluiten op wat de mensen nodig hebben wat ze zouden willen. Dus als je in Zandvoort woont en je denkt... Goh, hè, ik heb hier of hier behoefte aan of ik zou <coughs> dit willen... En je kan ook altijd contact opnemen. We werken het... ook echt wel vragen richten naar ja. de wijken toe. Is het zo dat je uh, met uh, Pluspunt, uh, ook Zandvoort meer de sociale kant op bent gegaan. Want inderdaad was het een, een cursus uh, calligrafie en, uh, en dammen en schaken. Maar nu zie ik Nederlands, uh, allerlei dingen die meer op het sociale vlak liggen. cursus computers, uh, cursus iPhones. Dat zijn dingen die... Uh, echt... Is het niet altijd een beetje zo geweest op het sociale nee. vlak? Ah, het nee, absoluut niet. Oh. Ja, maar we praten over, over heel lang geleden, want ik, ik heb ja. het ook zien groeien. Uh, uh, van... ja, er, er is natuurlijk heel veel te doen. Niet alleen ja. in het welzijnswerk. Dus het, het welzijnswerk is natuurlijk wel gericht op, op, op activiteiten en, en, en cursussen en workshops. Ja. Die, die ten grondslag liggen aan, aan bepaalde doelen. Ja. Ja, het is niet alleen maar uh, uh, plezier, het is ook uh, de cursussen geven om echt iets te dat doen. Het is wel een hele hoop plezier. Ja, hoor. Er... Hey, uh... Elke cursus uh, moet plezier zijn, er maar wat het bij gaat, is dat er zit, een, er zit nu een gedegen achtergrond achter. Van, uh, heb je iets bijvoorbeeld met Nederlandse taal wat je mist, dan kan je gewoon bij ons komen om, uh, om ja. dat op te trekken. Ja. En dat, ja. dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja maar, maar we hebben ook nog gewoon steeds yoga. Hatha yoga, wat ontzettend ontspannend is met meditatie. Dus er zijn ook nog wel... Uh, keur. hoe heen ja, dat je te springen op die... Uh, bellicon. Op bellicon. Ja, ja Ja, alles staat erin. Je kan het allemaal nazoeken. En als je iets mist, bel... Of kom langs. Of kom langs, of mail, of neem contact op en, en, uh, en zeg wat je mist en wat je zou willen en waarom. En, uh... Dinsdag is een leuke dag om langs te komen. Waarom? Omdat de markt er dan is. Oh ja, de markt in Noord, tuurlijk. Had je nog meer dingen die, nou, ja. uh, die echt uitzonderlijk zijn of die je wil... Uh, ja, wil ik, zou, ik, ik zou nog één ding willen ja. noemen. Is volgende week begint een zesweekse cursus Gewoon Doen. Een cursus voor vrouwen. Dat is vanuit de gemeente is dat neergezet. En er zitten verder ook geen spelregels aan. Van dat je of een uitkering moet hebben. Je mag een uitkering hebben, maar je mag ZZP'ers zijn of je mag gewoon een werkende rijke man hebben. Het maakt niet uit. Het is een, het is een zesweekse cursus. Hij is gratis. Deelname is wel verplicht op dinsdag uh, in de blauwe tram. Uh, en uh, het is een cursus gericht op vrouwen wat meer uh, ja, die vrijwilligerswerk willen doen of aan de bak willen gaan werken. Of ja, die, die gewoon wat meer in hun kracht willen staan. van uh, dit, dit ben ik. En, en hoe kom ik nou... Uh, hoe, ja, hoe kom moet ik nou... Nee, niet zozeer zo hoe kom ik over. Maar wel, ja, uh, wat heb ik nodig om aan het werk te gaan. Of, of vrijwilligerswerk. of Het maakt niet uit. Maar ik wil graag meedoen. En ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, okay. Dat is het eigenlijk. En of je nou thuis zit met een getrouwde man. Of met een bijstand thuis. Dat maakt niet uit. Er zijn verder geen spelregels. En die begint dinsdag. En uh, mocht je geïnteresseerd zijn... Uh, kijk even op de website van Pluspunt. Gewoon doen heet die. Er Zijn er uh, uh, mensen die echt... Ik wil wat, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Ja, natuurlijk zijn er heel veel vrouwen ook. Ja. Zeker als je weer kinderen hebt gehad... of je kinderen gaan weer naar de kleuterschool... en je denkt, nou, ik heb de ochtenden vrij... of goh, ik zit eigenlijk alweer... Ja... Niet altijd met kinderen, maar soms dan, dan heb je gewoon even een duwtje in de rug nodig om. Goh, ik wil eigenlijk weer aan de slag. En waar begin ik dan? Ja. He, hoe schrijf ik een sollicitatiebrief? Hoe presenteer ik mezelf? Hoe kom ik in mijn kracht dat, dat ik overkom? Dat de, in de gemeente vond het belangrijk dat er een, de, de cursus loopt in Haarlem en die hebben het uitgezet in, in Zandvoort ook. Mooi. Ja? Nou. Oké. Okay. We zijn er doorheen. Iedereen die wat wil weten, kan de krant opvragen als hij hem kwijt was, toen, want hij was bij de Sanderskrant. Ja. Je kan hem ophalen in de Blauwe tram. Je kan hem ophalen bij Pluspunt, ook Zandvoort, in Noord. En anders kom gewoon langs langzaam kijken wat er te doen is. Daarom nog leuker. Hella, bedankt. Oké, okay, jullie Dankjewel. ook bedankt. Ja. Fijne weekenddag. Blackbird met het nummer One of the Wild Ones van de Libus uh, singer-songwriter Meryl Koeman. Was deze nou op speciaal verzoek? Deze was op speciaal verzoek van Gert van Kaan. Nou, dan hebben we dat weer gehad. Ja, Ik vind maar we mooi. het mooi. Om het er toch over zingen hebben en, uh, en verzoeken. Marlene zit hier, Marlene Scherps. Uit, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Niet als uh, voorzitter, maar als uh, leader of the band. Ja, ja. ja. Als uh, heel, heel lang natuurlijk. Maar, uh, ja. ja. De, is het bandleven een beetje bij jou erbij ingeschoten de laatste tijd? Of uh, de, in de voorlaatste tijd? Want je gaat nu weer uh, de, de kant op dat je het wil doen. Ja, nou, dat zit een heel verhaal achter natuurlijk. Ik heb uh, vroeger, redelijk geleden meer band gespeeld, binnen een bepaald gebied. Godhorst heet ik dat. Daar hebben we echt uh, verschillende dingen meegedaan. gedaan. Uh, ja, uh, Paradiso, Leidse Kader Live, uh, uh, Music Maker en dat was echt wel ja, binnen het termijn uh, echt wel een band. Uh, zelfs Seachet gedaan, toen Seachet nog maar twee uit het uh, festival van t dagen was. We hebben we voorprogramma gedaan bij uh, John Cale. Maar uh, ja, op een gegeven moment was het gestopt en in een aantal jaren, jaren vijftig, uh, uh, kwamen we weer eens een keer samen en hebben we gepraat. En zijn we weer begonnen. We hebben een nieuwe cd opgenomen, een mini-cd. En uh, uiteindelijk ging het toch weer om dezelfde reden als vroeger fout. En uh, toen we, ben ik doorgegaan uh, met. of de bassist en de. Nee, ik zeg het fout <laughs> uh, De gitarist en de drums zijn te doorgaan met eigen projecten. Hele experimentele muziek. Want dat deed God, Godworstel ook wel. Die had heel eigen, eigen dingen. En toen besloot uh, eigenlijk de bassist. En ik van nou, misschien moeten we zelf ook wat gaan doen. Want, uh, dat is dus anderhalf jaar geleden nu. Toen zijn we eerst gaan kijken of we goede nummers in elkaar konden zetten. En, nou, tot onze verrassing ging dat heel erg goed. Ja. Ik en uh, André de beslist waarmee het doen we doen al heel lang, van jaren 35 nu. En uh, met deze eigenschap konden we nog niet van elkaar, we uh, samen ons, elkaar ontzettend aanvullen door muziek. Dus uh, we zijn nu anderhalf jaar bezig geweest om uh, muziekjes te schrijven, nummers te schrijven, 4-5 minuten per stuk. En uh, op dit moment wordt de eerste CD uh, gemixt en gemasterd. door een paar hele vijf Is dat dan een muziek-CD? Het is in principe een muziek-CD, ja. Maar uh, ja, het is een beetje ouderwets, ik snap het. Tegenwoordig moet je alles met YouTube neerzetten, filmen. Nee, nee, nee. Geval, nee, nee maar goed. Ik, ik vroeg me alleen af: uh, uh, jullie, jullie zijn als uh, muzikanten bij elkaar. Ja. Uh, en, en we komen zo op de stem. En daarom vroeg ik: is dat ja. een nieuwe muziek-CD? Ja, het, is, uh, het zijn. Uh, ja, het, is, uh, de band heet, uh, het, het, het project heet Walking the Shee. Uh, nou, jullie kennen misschien een beeld van mij aan de boulevard, The Seas of, She. Uh, the Seas of She is uh, Die titel komt eigenlijk uit een nummer dat ik heel lang geleden geschreven heb, zo'n ja, 50 jaar terug. En uh, dat nummer heette Walking the Shee. Uh, walking the sea, the seas of she. I'm walking the sea, yeah. the seas of she. En dat staat dus nu hier ook op. Uh, en ik heb dat uh, teruggepakt uh, als, uh, als titel, werktitel. Eerst als werktitel voor dit uh, project. En uh, ja, nu is het gewoon ook de, de naam van het geheel geworden. En we gaan uh, binnenkort mee de, het podium op. On stage, zoals we dat mooi noemen. Maar ja, dan heb je dus een handvol uh, muzikanten. Die nee, te, nee, nee, nee. Dat is juist het uh, heel aardige. Uh, Godwars was een er heel erg uh, gitaarmint. Uh, Walking the Sea uh, muziek. Die hebben we helemaal zelf gemaakt met z'n tweeën. Uh, met André. André heeft heel erg de muziek gedaan. Ik heb de teksten gedaan. En dus elk nummer was zo'n hele uh, vechtpartij. Of nee, uh, geen vechtpartij, maar uitzoekpartij. Van hoe, hoe kunnen we dit goed in elkaar krijgen. En uh, dat is eigenlijk feitelijk. Computermuziek is dus eigenlijk, uh, zonder dat je denkt aan uh, synthesizer en weet wat het allemaal, gewoon het, uh, de drums, de bas, ja. alles is, uh, uh, uh, uh, uh, staat op de computer en uh, we hebben de stemmen zelf ingevuld. Met, uh, zo, ik heb alle stemmen gedaan, koren en solo, lied en tweede lied en weet wat allemaal. En uh, ja, daar willen we nu mee de plank op en dan sta je gelijk voor de vraag van ja, hoe ga je dat doen? Nou, dat, dat zou ook de volgende vraag zijn, want als je alles uh, via uh, uh, Electric doet en je hebt alles mooi ingesynchroniseerd, in, in dan lijkt het me dan heel kawaii om dat uh, live te gaan doen. Ja, ja, dus... Dus je zoekt eigenlijk bandleden. Ik, zoek, ik zoek stemmen, ik zoek heel veel stemmen. Ja. Ja, stemmen, vooral stemmen. Want, uh, uh, in eerste instantie gaan we gewoon voor. De, dat we de muziek gewoon uh, vanaf uh, de, lap, de laptop zeg maar afspelen. Een, ja, het wordt wel een show hoor, dat klinkt misschien nee, wel he? saai. Maar we zijn meestal met een hele goede, goede uh, choreografie voor een show. En weet het al, Maar ik zoek vanavond ook stemmen om uh, mijn stem. En ik kan er maar één tegelijk doen natuurlijk. En je kan wel stemmen mee laten zingen. Dat vind ik een beetje ja, dan kuttig. Dan je weer een bandje af. Ja, dat vind ik een beetje kuttig. Uh, ik zoek stemmen met mensen die, uh, nou, die gewoon uh, hoppa, kunnen voor gaan. En, uh, ja, het moet wel een goede stemmen zijn. Maar wat, wat, uh, wat moeten die mensen doen? Een, een kort stukje? Of zingen ze een hele nee, lied mee? Nee, nee, gewoon een hele... Ik praten over een hele optreden natuurlijk. Hè, van uh, drie kwartier tot een uur op dit moment. Okay. Er worden nieuwe nummers geschreven weer. Want we gaan alweer bezig met de tweede cd natuurlijk. De zin zit erin om het zo maar te zeggen. De zin zit erin? <laughs> maar... Uh, uh, ja, uh, we moeten dit, dit, dit idee, wat we nu muzikaal vertaald hebben, moeten we omzetten naar een uh, uh, live gebeuren. En uh, ja, ik ben naastig op zoek naar stemmen, dus ik ben overal advertenties aan het zetten. Het leuke is trouwens, uh, een van de, uh, er zijn tien nummers die CD van Walking Machine nu, maar we hebben ook één gaststem al. In ieder geval, uh, een van de nummers, dat heet Wie Koet, uh, vult Lea Bos de dochter van Dolly de Pierik vult daar fantastisch mooie partij in. Dolly, onze uh, secretaris? Ja, ja, ja, die Dolly. En, uh, ja, Dolly heeft een dochter die heet Lea. En die heeft echt een fantastisch mooie stem. En uh, ja, als, uh, dat nummer, wie de Koet heet, dat is een fantastisch mooie tegenhanger van mijn uh, beetje ja, diepere mannenstem eigenlijk wel. Ik ben natuurlijk. Uh, ik ben een meisje, maar ik ben ook een man geweest en ik heb nog steeds die stem. Die stem heb je? Die stem heb ik en wil ik ook niet vanaf, ik vind hem best wel mooi. En uh, ja, dat soort dingen. En, uh, dus één stem hebben we, ik uh, moet er nog vragen of ze ooit uh, af en toe uh, live mee wil doen. zijn Verschillende stemsoorten die je zoekt, of is het uh, wie kan zingen, zing mee? Nou, laat ik even een andere vraag ook erbij stellen. Wat voor soort muziek is het? Uh, dat ja, ja, dat is muziek dat is, uh, die ik maak, de projecten die ik loop, is dat altijd lastig. Het is ook sowieso lastig om het voor jezelf te omschrijven, maar ik heb het hier en daar uh, laten horen aan mensen en dan hebben ze. Nou, pff, zeg ik, Heavy. Nee, nee, juist niet. Nee, dat gods wordt heavy, maar dit is uh, dit is anders. En dan krijg je dingen te horen van, nou, dat is een beetje bowie achtig hè. En uh, weet het allemaal. En dat komt een beetje door de opbouw van de nummers. Er echt heel veel. Uh, ja, er zitten nummers bij die. Ik kan het helaas nog niet laten horen. Ik, uh, ik zou eventueel iets kunnen laten horen dat niet helemaal af is. Maar de structuur van de nummers, ja, er zit een hele mooie opbouw in. En uh, wordt mooi gebruikt gemaakt voor contrasten, vocalen, en weet wat allemaal. Het is absoluut niet heavy. Het is uh, bestemd voor een groter publiek. Maar wel voor het publiek dat ze goede dingen wil horen. Als mensen dit uh, horen, en uh, je hebt inderdaad advertenties, ik heb het ook wel eens gezien. Uh, jou bellen? Mij bellen, absoluut. Ja, want... Uh, uh, ja, we zijn echt naarstig op zoek en uh, uh, het uh, alternatief op dit moment is dat ik het in mijn eentje ga doen met uh, opgenomen stemmen naast me. Uh, ja, ik beetje... hoor hier dadelijk de toon in dat je dat niet wil? Nee, nee. nee maar nou dat, ja, dat begrijp ik ook wel. Uh, er gaat ook wat van te maken zijn, om te beginnen is dat prima. Ja. Maar uh, de kwaliteit is dusdanig. Ik, ik moet gewoon stemmen bij. Maar het is heel moeilijk om goede stemmen te vinden. Is, nou ja, iedereen die, uh, die daar wat wil, die uh, kan jou bellen. Uh, noem je telefoonnummer even, dan is oh ja. dat... Uh... Uh, nou, gewoon googelen op Marlene Sherps, kom je al heel lent. Maar het nummer is 06-188-688-37. Ook oh, niet zo moeilijk. Nee. 188 688 37 En uh, dan gaan we in gesprek gewoon. Heel eenvoudig. Want als er nou in Zandvoort een, uh, een songwriter bijvoorbeeld luistert, die denkt van nou, ik wil dat... Uitgevoerd hebben door een band? Een... Nou, de songs uh, schrijf ik zelf al, Samen ja, nee, met André. Dat is, dat, dat is uh, een geen probleem. Dus de songs ja, die ja, maak jij zelf? Ja, die maak ik zelf. Het gaat meer om de stemming en de podiuminvulling. En later ook uh, invulling van de volgende CD natuurlijk. Het, uh, ja, want ja. sluitend is dat jij dus net zei dat uh, de muziek nog vanaf een laptop wordt gespeeld. Maar ik kan me voorstellen dat als er bijvoorbeeld een drummer is in Zandvoort die zegt: van Nou, ik wil wel in een band spelen. Uh, ja. Uh, ja, nee, uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk denk ik dat de uitvoering van de hele band gewoon uh, uh, fantastisch zou zijn, maar... Uh, het is heel moeilijk om goede muziek, muzikanten te zoeken. Ja. Ja. ja, ze hebben het allemaal druk en uh, ja, ik heb ook geen geld. kijk, als je kan het betalen, is het geen probleem. <laughs> trek je, trek je een uh, en, zak en, geld en open. En nou, nee, ze de... in met gouden eieren open ja. en uh, dan, dan, je poept er een paar. Dan gaat het wel, maar uh, ja. uh, het moet nu uit de eigen portemonnee. Mijn portemonnee is niet groot. En uh, oké, okay. dus uh, ja. Kom op, gewoon uh, mensen als je wil, Doen. als je kan. Maar je moet wel goed zijn. Dat is wel Doen, bellen en goed zijn. Ja. En we gaan uh, met spanning afwachten tot jij de volgende keer hier komt... met een stukje van de cd en dan gaan we dat lekker draaien. Ja. Lijkt me een heel goed plan. Marlene, ja. dankjewel. Je zal dankjewel. staan te kijken. Ja, <laughs> ja. Okay. dankjewel. Ja, okay. dankjewel. Okay. Prima. Dankjewel. She's nice. Bring your friends, and we'll all go the town. <laughs> Summertime. En de zomer is alweer volop bezig. En bijna afgelopen zelfs ben Nee, kijk eens achter je, kort. Het is weer voorbij die mooie, mooie zomer. Nog, nog weer mooi weer. Ja, ik wilde nog het is voor voorbij die mooie zomer draaien. Maar... Nee, nee, nee. Dat had dat ik, ik... ik iets te vroeg. Nee, dan had je dat niet goed. Dat is niet goed. Goed, uh, het laatste onderwerp voor het nieuws. En uh, tegenover ons zitten Thijs Dierkes en Hildebrand Muisla van... En ik ga het nu zeggen zoals het hoort te zijn. Ondernemers, schuine streep, innovatiefonds Zandvoort. Ja, helemaal correct. correct. Ja. Waarom is dat eerste stukje weggelaten? Ondernemersfonds? Ja. ja goeie vraag. Dat wordt logisch al zo lang. Ja, maar daardoor ja. krijgen jullie wel al je aanvragen die niks met ondernemers te maken hebben. Nou, dat valt wel mee. Gelukkig zijn het behoorlijke ondernemende eh, ondernemers. Ja, Zandvoort is behoorlijk ondernemend. Laat ik het zo formuleren. Dus we krijgen ontzettend veel aanvragen. Ja, is dat zo? Ja, we hebben echt veel. Iedere week wel? Of, uh... en nou, gelukkig niet wekelijks, maar uh, ik in ben... ieder geval zoveel dat we al vier, ja? vijf keer ons jaarbudget hadden kunnen uitgeven. Maar daar kan Hilbrand meer over zeggen. Ja, oh. ja Ik heb de uh, ja, overzichten meegenomen over... van de uh, afgelopen jaar en van uh, uh, 2018. En dat laat ik bij aan wat, wat Thijs zegt. Uh, ontzettend, veel, uh, ontzettend veel aanvragen. Het, uh, het fonds is uh, nu uh, 2,5 jaar oud, neem ik aan. Anderhalf, Anderhalf jaar Anderhalf, oud. ja. ja maar, ik heb uh, ja. het ik meegemaakt. Ja. En uh, uiteindelijk was het zo dat elke ondernemer in de binnenring 200 betaalt, in de buitenring 100 betaalt. Correct. Dat levert iets op. 75.000. En dat zou verdubbeld worden door de gemeente. Correct, tot 150. Is dat, is dat nog steeds zo? Want volgens ja. mij was die, die tweede 75.000 maximaal. Correct, ja. ja. Uh, de eerste 75 die de ondernemers inbrengen, ja, hoe meer ondernemers uh, de reclamebelasting uh, uh, heffing krijgen, ja, dat zou dus de 75.000 kunnen overstijgen. En de verdubbelaar van de gemeente is tot max 75, ja. En ja. ja, voor maximaal drie jaar, toch? In Eens. Daarna zou geëvalueerd worden. Ja. Ja. Oh, die tweede uitspraak heb ik niet gehoord. Ja. Nee? Nee. Nou, dan een mooie hebben we een primeur. <laughs> Hoort u dat luisteren? Scoop. <laughs> nee, drie jaar. Nee, dus uh, we hebben nog uh, nou, we zijn nu ruim een jaar echt in, uh, met z'n allen benoemd en aan de geslacht. Dus we hebben, nou, dit is ons tweede seizoen eigenlijk. Ja. Dus we hebben volgend seizoen nog zeker. En daarna is het weer aan, uh, aan de politiek om te besluiten. Dat, echt... dat loopt dus niet door. Dat weet ik niet. Ik hoop het wel, want ik denk dat wij goed bezig zijn. Tenminste, wij doen ons best uh, als bestuur. En we zien ook uh, mooie initiatieven in Zandvoort uh, ontstaan. En dat is gewoon heel leuk om daar dan een uh, steentje aan bij te kunnen dragen. Maar uh, het fonds blijft bestaan. Nee. Ja, en dan de funding. Ja, die, die, die dubbelaar. Die ja, dubbelaar. klopt. Ja. Ja. Nou, dan wordt je slagkracht wordt in ieder geval een stuk kleiner. Op het moment dat je maar 75 te besteden hebt. Dan, uh, moeten we echt heel dan streng wordt het, worden. Uh, ja, dan wordt het wel heel weinig wat we hebben te besteden. Uh, als je, aan de andere kant. Ja. Wat mij uh, verbaast is, uh, toen jullie er niet waren er ook van alles gedaan. En toen moest het uit allerlei potjes komen. Mm -hmm. En nu uh, zeg je dat je eigenlijk wel drie keer het geld had kunnen uitgeven. Dat verbaast mij een beetje. Nou ja, als waar ik... komen dan ineens al die aanvragen? Ja, ja, nou ja ik kan even een resumé. 2017 ja. hebben wij... Uh, en we zijn in 2017 pas in mei actief geworden. De eerste maanden was het, uh, uh, hebben een aantal mensen het bestuur aangesteld. Het moest voor alles geregeld worden. Dus dat was mei tot en met december. Hebben we uh, 17 aanvragen gehad. Uh, voor in totaal 122.000 euro... En wij hebben in 2017 60.000 euro toegekend. Dus van de 17 aanvragen hebben we 9 toegekend. En 8 hebben we afgewezen. Uh, er zijn een aantal criteria voor ja of nee. Mm -hmm. uh, wat zijn de criteria voor ja? <laughs> nou, dat is, dat is een beetje te uitgebreid om hier uh, zo allemaal op te noemen. Maar nou, op onze er zijn, website. Er zijn, er, er zijn een paar steekwoorden. Ja, er zijn een paar steekwoorden. Nou, in ieder geval, uh, samenwerking is belangrijk. Uh, ook dat het niet to tot de dagelijkse gang van zaken voor je onderneming uh, hoort. Eenmalig karakter is ook uh, van belang. Uh, gezien uh, de korte commitment van drie jaar van de gemeente kunnen wij geen langdurige projecten ondersteunen. Dat is gewoon ja, onverantwoord om daar uh, toestelling aan te geven. Uh, we kijken ook goed naar de eigen bijdrage. Uh, je vraagt dan onze X-bedrag, maar wat steek je er zelf in? Uh... Is dat geld of is dat activiteit? Nou, ook wel geld. Kijk, het is... Uh... Het gaat wel een beetje, we vragen uiteindelijk gewoon om een goed onderbouwd budget. Dat is overigens een, een hele uitdaging uh, om een goed, nou, uh, goed budget te krijgen. Dat is zeker een uitdaging. Uh, maar nee, daar kijken we gewoon een beetje naar. Er zijn geen harde criteria voor, maar het is allemaal gewoon een optelsom. En we hebben een aantal, uh, we hebben dat scoreformulier hè, met de spelregels op de website staan. En dat gebruiken wij als leidraad voor discussies. Zodat we gewoon altijd gestructureerd discussiëren over posten. En dat doen we niet alleen maar met de raad van advies. Uh, je hebt een raad van advies en je hebt een raad van toezicht. Ja. Een raad van toezicht die uh, mag alleen kijken of, uh, of jij het goed doet. Met de centjes. Mm, ja, nou, ze, ze, ze doen meer. <laughs> ik, moet, ik moet zeggen dat onze raad van toezicht... Uh, uh, daar vergaderen we drie keer per jaar mee. Uh, en wij zien het ook als een soort sparringpartner. Ja. Uh, dus niet achteraf uh, toetsen of iets goed gegaan is. Nee, maar ook van tevoren eens even sparen. Van hoe zien jullie dit, hoe zien jullie dat. Ze komen met tips, met drugs. Ja. Dus uh, ja, ja. ik vind het een, een, een actieve raad van toezicht. En, ja. en niet alleen uh, toetsing achteraf. Gelukkig. Nee, heel fijn. Ze werkt heel fijn samen. Die... Uh... Die Raad van Advies. Mm -hmm. Daar uh, zouden de voorzitters van alle ondernemersverenigingen in ja. moeten zitten. Is dat zo? Nou, ze zijn allemaal welkom, maar uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat we ze, ze eigenlijk bijna nooit zien. <laughs> er zijn een paar mensen die komen fanatiek uh, en daar zijn we heel blij mee. Uh, want voor ons is dat ook een beetje testen. Nou, wat vinden jullie? We horen dan alleen maar, we geven dan onze mening in principe niet. En daarna beslissen wij als bestuur wat we er uiteindelijk mee doen. Dat, dat is uh, duidelijk. Er zijn dus een aantal voorzitters van, van ja. diverse uh, ondernemersverenigingen, schuiven absoluut aan. Hè? Laat dat voor hem ja. staan. Ja, maar uh, voor ondernemers, door ondernemers is er Heech. in die tijd ja. al geroepen. Dus dat moet door ondernemers ook uh, gebeuren. Ja. Ja. Ja, ik je denk, kunt in ieder geval wel zeggen dat als er weinig mensen komen... dan gaat het meestal wel goed. Nou ja, dat is ook, ja. zo leggen wij dat ook uit, dankjewel. Maar nee, het is, uh, ik denk dat over het algemeen dat wij het uh, zo danig doen en transparant zijn... dat er ook weinig behoefte is om uh, de hele tijd uh, erbij te zitten. Maar wij vinden die mening, stellen we wel op prijs. Dus voor mij mogen er echt wel twee, drie meer mensen bijkomen. Een Poolse ja. landdag heeft geen zin, dan, uh, dan kost het te veel tijd. Maar nu zitten er meestal twee tot drie. Voor mij mogen er tot vier tot zes wel worden. Want uh, ik, ik heb even, de, uh, jullie, nee, website, sorry, het is jullie website had ik een beetje uh, bekeken en daarin stond dan dat uh, het, het is verplicht hè, dat je dus mee moet doen aan dit fonds. Ja, ja want ja. Het, is een, het is een belasting. Maar het is ook zo dat alleen mensen die adverteren in de buitenruimte. Ja. Mm -hmm. Dus ik bijvoorbeeld heb een uh, eenmanszaak. Ik adverteerde ergens... Nee, ja, dat, dat, dans, is, dat je... is een politieke keus geweest. Er zijn eigenlijk twee ja. soorten van, van, van fondsen. Je hebt fondsen die gevuld worden door de reclamebelasting. Uh, en er zijn fondsen die gevuld worden door een opslag op de WOZ, de OZB. Ja. Uh, en in Zandvoort is de keus gemaakt om uh, de reclamebelasting te heffen. Uh, dat is een politieke keus geweest. En uh, ja, ja. Beide, beide systemen hebben voor- en nadelen. Ja. Vrijwillige bijdragen zijn hartelijk welkom. Hè. Er zijn een aantal ondernemingen die <laughs> vrijwillig bijdragen. Uh, ja, en er zijn ook een aantal ondernemingen met uh, reclame in de buitenruimte die geen aanslag krijgen. Uh, het systeem is niet perfect, maar er, komt, uh, ja, er is in ieder geval een goed begin gemaakt. En dan staan de politiek en de gemeente om dat verder uit te voeren qua innen. Dat klopt. In het begin uh, was ongeveer uh, 60% aangeschreven, 40% niet. Maar uh, iemand uit jullie raad van toezicht die heeft daar <laughs> scherp aan gelobbyd om dat recht te trekken. Het is nog niet ja. helemaal gelukt, nee. maar het gaat wel goed. Het is ook zo, uh, uh, in het convenant is omschreven dat volgens mij vanaf een reclame Minimale afmeting, van 0,3 ja. vierkante meter er geheven wordt... Uh, er wordt jaarlijks geschouwd, uh, uh, maar ja, 0,3 vierkante meter. Ja, uh, wanneer zit je er net wel boven of net niet? Ja, dat blijft altijd een beetje lastig. Nou ja, waar dat om gaat, is dat er een aantal bedrijven een, uh, geen reclame aan de buitenkant maken, maar wel hun naam erop staat voor de post. Ja. Dus hoe groot moet het bordje worden? Ja. Ja. Eens. En nou, uiteindelijk is daar een keuze van uh, X bij X uh, van gekomen. En dat is het, en dat wordt geschouwd door, uh, door de handhaving. Klopt. Aan de andere kant, ja, uh, de 150.000 uh, uh, is vorig jaar binnengekomen. In 2018 weer binnen. Ja. Dus ja, wij, wij hebben. Uh, daar kunnen we veel, uh, veel mee doen. Ja. Het is ook niet zo dat het een verschil zou maken tussen opeens 150.000 of 200.000 euro. Uh, nee, ja, de, helft, de helft zou wel <laughs> een verschil uitmaken. Ja. Ja. Ja, je, je hebt het over niet vaste projecten. Maar. Ja daar is bijvoorbeeld een project over uh, verlichting. Ja. Dat is toch wel een langlopend project? Ja, en dat was een van de redenen waarom het fonds is opgericht. Uh, daar zijn er dus, uh, een heb van ik, uh, de... Daar <laughs> over gelezen. Ja. Hier, hier ja. moet ik mijn twijfels bij zetten. Maar. Nee, de, de sfeerverlichting bedoel je, neem ik aan. Ja. Uh, ja, dat is... Uh, uh, in het confinant is dat uh, vermeld. Dat was de eerste waar ik toen ik het bestuurentrat tegen aangegeerde... van waarom zo lang. Maar het is, uh, dat is een van de dingen waar we gewoon uh, ja, voor staan. En nu zelfs ook in Noord... Ja, dat is sinds dit jaar. En Dat is een groot succes gebleken. Ja. Ja, ook Noord is een winkelcentrum. En ja, ik, terecht, ik, ik geef de aanstichter in deze helemaal gelijk. Dat daar ook verlichting hoort te zijn. En de zeestraat is, ja. is er is erbij ja. gekomen. Wat de soort restaurantstraat van Zandvoort gaat worden. Dus, dus uh, uh, of. De sfeerverlichting innovatief is, dat is altijd maar de vraag. Maar binnen het convenant is daar ruimte voor. Ik bedoel, de sfeerverlichting aan zich uh, uh, hoeft niet innovatief te zijn. En uh, uh, Peter Tromp, samen met OVZ, heeft inderdaad wel voor uitbreiding gezorgd. Dus uh, prima, uh, daar is het fonds ook voor bedoeld. Jawel, je haalt het woord innovatief aan. En dat, uh, uh, ik ga daar niet verder over het woord, maar nee. je kan niet altijd innovatief blijven. Nee, klopt. Er zijn... Er zijn ik zal een man en paard noemen, de, uh, de muziekfestivalen. Het enige innovatieve wat je daaraan verzint zijn dat er nieuwe bands komen, of andere bands. Maar het format blijft hetzelfde. Het format wel, maar misschien andere doelgroepen aanboren. Er, er zit Daar, altijd vindt, wel het is vind ik te makkelijk. Wat... Een stukje kwaliteit. Kwaliteit? Die zou je kunnen ondersteunen. Ja. Dus, het is wel een leuk gespreksonderwerp binnen het bestuur. Uh, ja, uh, dus, <lacht> daarom wil daarom, uh, ik ook een beetje die kant op. En, en, uh -huh. en toch moet ik zeggen, als ik naar de aanvragen van 2017 en 2018 kijk. Het verbaast mij hoeveel innovativiteit ertussen zit. Hoeveel nieuwe initiatieven. Ja. Uh, en dat is misschien nog wel even goed om te zeggen. Binnen het, het convenant uh, zijn eigenlijk twee zaken genoemd... waar innovativiteit minder belangrijk is. De muziekfestivals uh, en de sfeerverlichting. Die, die staan echt met name genoemd in het, uh, het convenant. En al het overige. Ja, ik ben eigenlijk verbaasd door, door uh, de vele en nieuwe initiatieven. Ja. Kan je voor dit jaar een paar opnoemen? Pak ik 2018 er even bij. Uh, 2018 is een stuk uh, drukker dan 2017. We hebben dit Het gaat uiteindelijk jaar... leven, moet je dan nou zeggen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Gelukkig. We hebben uh, tot en met augustus, dus de eerste acht maanden... hebben we 23 aanvragen ontvangen. Um, daarvan hebben we 14 toegekend. En van de toekenningen hebben we 8 volledig toegekend en 6 deels. En 9 hebben we afgewezen. Ehm... Um, en jij vroeg van, wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat voor innovatie? Wat steunen jullie zaken? vooral? Nou ja, wat is, wat nieuw. Alles wat je, uh, wat is nieuw wat, wat, wat jullie, wat jullie uh, gaan supporten? Uh, als ik ga kijken, uh, we hebben Sep bijvoorbeeld gesteund met het, uh, met het Hollandse Gidsfestival uh, op het Raadhuisplein. 100% NL. Uh, ja, mm -hmm. 100% NL. Dat was wel een groot succes trouwens. <laughs> Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb het wel gehoord inderdaad. Het was ontzettend gezellig. Het weer was uiteindelijk ook goed. Ja. Dus ja, uh, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Maar ja, dus te komen met de buiten dingen. Ja, ja. Uh, wat nog meer nieuw is, dat is tijdens het British worden natuurlijk her en der uh, uh, festiviteiten en uh, uh, uh, zaken gedaan. Um, Eén van de, uh, dat was bij Ahoy, was het Harry Potter Paviljoen. Ja. Nou, dat hebben we ook gesteund. Ik bedoel, British Festival valt of staat met, met, uh, met heel veel evenementen die georganiseerd worden. Dus nou, British het British, uh, tussen ja? de British, British uh, Festival is iets voor en door ondernemers. En de paraplu is marketing zandgoed. Eens, hm. ja. Uh, wat zie ik hier nog meer staan? De Blauwe Loper uh, zijn we in meegegaan, is ook nieuw. Uh, tijdens British, ook de Highland Games uh, bij de Spot. Dat was, ja. was leuk heb ik gezien. Ja. Uh, wat zie ik nog meer staan? Uh, oh ja, ja, ja. Uh, de muurschildering uh, op de achterweg met het gedicht uh, van Marco. Ja. We hebben een kleine bijdrage uh, geleverd. Het ja, zijn allemaal, ja, ik vind, uh, allemaal nieuwe, nieuwe initiatieven. Wat is het grootste bedrag wat je uitgekeerd hebt zonder te zeggen wie het, voor wie het is? Oh, dat wil ik wel zeggen voor wie het is, want de sfeerverlichting... Uh, dat blijft een grote, grote kostenpost. Dat, was, dat gaat nu in onderhoud, de... hè? Wat zei je? Dat gaat nu gewoon uh, onderhoudsmatig verder. Ja, klopt. Uh, maar daar profiteert het hele dorp van. En ja, nogmaals, ja, in het convenant staat het omschreven dat we daar uh, uh, ook voor opgericht zijn. Dus ja. we doen het graag. Nou, dat wil ik net zeggen. Dat was volgens mij de reden dat het hele innovatiefonds is, uh, is opgericht. Um, ik heb even gekeken op die lijst van 2017 van ja. uh, de afgewezen subsidieaanvragen. Nou, er staat een hele leuke bij. En dat is Palme op de Boulevard Barnaar. Die is uh, niet gehonoreerd. Ik begrijp ja. ook wel waarom. Want dat kost natuurlijk een godsvermogen. En... Dat laatste, dat. Uh... Dat viel wel mee, ja, mij. uit, uit mijn hoofd. Dat viel misschien wel mee, maar is ook niet, niet belangrijk uh, wat het kost. Even heel nee, maar, maar Waar mij... worden dan afgewezen? Twee ja. zaken. Uh, wij zien graag in iedere aanvraag dat er een samenwerkingsverband is tussen verschillende ondernemers. Dus op het moment dat er tien ondernemers uh, uh, bij ons aankloppen en zeggen wij willen x organiseren... Ja, volgens mij gaat het daarom samenwerking. En dat, en dat uh, steunen wij graag. Ja. En dit was een, uh, was een aanvraag uh, zonder samenwerking. Zo, actie. En, en zonder eigen inbreng, dat zei Thijs ook al. Zonder eigen inbreng, ja. En de kwaliteit van de aanvraag is niet goed. Het idee vonden we wel goed. We hebben het teruggegeven, kom terug. Maak het breder, pak het breder op. Zoek meer samenwerking. Want ik denk wel dat het stukje boulevard Barnaar daar een stukje opleuking kan gebruiken. Dus initiatieven voor dat stukje Zandvoort zijn van harte welkom. Maar kom nou, ook met met, met, met, uh, met, het met Center Bars, Bar, Hotel. Meer met het Kijk even naar de spelregels die een goede aanvraag in. Nou was mijn volgende uh, vraag aansluitend hierop. Uh, we hebben het natuurlijk over de sfeerverlichting in het dorp. Mm -hmm. Dat is voor de ondernemers. Nou, aan ja. de boulevard zitten natuurlijk ook ondernemers. Dat zijn dus die strandtentouders. Mm -hmm. ja. Dus als wij met z'n allen... De krachten zouden bundelen en zouden zeggen van nou wij willen leuke sfeerverlichting hebben daar op die boulevard. Want we vinden het zo doods. Dan is die kans wel weer groot dat het wordt gehonoreerd. Ik zie me ja, ik probeer graag hem graag tegemoet. Ja, helemaal ja. Hoe meer dan moet Ik kan, kan moeilijk hier ja-nee zeggen. Uh, want we zijn natuurlijk. We zijn beslissend niet met z'n tweeën. Maar zo'n aanklacht zien we graag tegemoet. En ik denk dat het belangrijk is voor ondernemers hier. om even iets verder te denken. dan je eigen uh, omzet. En kijk even naar de, de uitstraling om je heen. En zoek de samenwerking. En dan kunnen hier echt hele mooie dingen ontstaan. Euh, het Innovatiefonds had uh, bij de oprichting. Uh, we gaan één keer per jaar vergaderen. Ja, nu... nou, dat vult een beetje tegen. Nee, maar het is een verloop, hè? Want nu kom je tot de ontdekking dat het hele jaar door allerlei dingen verzonnen worden. Ja. Dus je moet wel meer... Ja, het is nog net geen fulltime functie, maar het komt er wel dicht tegenaan. Vlak <laughs> nee, vaak vergaderen wij? Tien keer per jaar? Ik denk, ja. Vorig jaar was het natuurlijk enorm veel, maar dat is een opstartjaar. Ja, maar dan ben je, ben je bezig met je eigen spelreels. Ja. ja, en uh, we hebben nu vier officiële vergaderingen en dan nog twee, drie keer. Ja, je komt echt wel zeker tegen de tien aan. En dan uh, hebben we natuurlijk regelmatig e-mail rondjes en WhatsApp rondjes uh, met elkaar. En het is natuurlijk zo, als er een fantastisch idee is... Dan, we niet, dan zijn we niet bureaucratisch in, in nee, omdat de je denkt van uh, dit is de deadline ja. en sorry je bent te laat. Dan, dan zou je een bootje missen natuurlijk. Nee, maar ja, het is geen uitnodiging om alles buiten de deadlines te doen. Nee, nee, nee, <laughs> Plan een nee. beetje, maar ja, als je in één keer een gigantische goede brainwave hebt, uh, nou ja, schroom niet. Uh, grote evenementen moeten voor 1 november opgegeven worden. Dus dan zou je ook al uh, aan het innovatiefonds kunnen denken als je daar wat mee wil. Mm -hmm. En uh, spontane ideeën, ik, ik hoorde er van de week eentje, ging het over, over skiën. Een skibaan hier? Nee, die was ook heel snel door, door, de, door de subsidiestroom heen, ik ben even vergeten welke het was. Dus in Zantwoord kan dat wel. En dat kan bij u dan ook. Ja, natuurlijk. Ja. Wij, wij willen niet remmend werken. Maar uh, zorg dat er goed. Uh, kijk naar die spelregels, beoordelingscriteria en uh, stuur hem door. En waar we altijd heel erg blij van worden, toch nog even een toevoeging. Uh, we hebben op de website ook een, ook een conceptbegroting klaargezet. Maar kom met een begroting. Ja. Uh, want dat is, dat is iets uh, waar het beoordelen een stuk makkelijker uh, doorgaat. Dus ja. uh, ook oproep: op het moment dat je aanvraag indient, kom met een. Goed doordachte begroting, en daar worden we heel blij van. Ja, dan zijn we wat sneller in de beslissing, anders krijg je de hele tijd wedervragen. Oké, okay, nou, uh, uh, wij gaan zien wat er dit jaar nog gebeurt. En aan het eind van het jaar dan spreken we elkaar nog eens een keer Prima. Om, uh, om te kijken hoe het gelopen is. Graag, Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt.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 Wat heeft zij me toen geleerd? Dat ik niet zo weg zou kwijnen als ik me maar had ingesmeerd met de snelheid van het zandvoort. Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het zandvoort, dan ben ik nieuws van.